7 uur door Almegens met het NOS-journaal. TBS-instellingen moeten extra bedden regelen omdat er steeds meer behandelingen nodig zijn, blijkt uit nieuwe cijfers. De bezetting in klinieken daalde jarenlang, maar vorig jaar nam het aantal TBS'ers dat in een kliniek verblijft voor het eerst weer toe. Op dit moment zitten 45 mensen in de gevangenis zonder behandeling te wachten op een TBS-plek. Ook moeten patiënten na hun behandeling in de instelling langer wachten op een terugkeer in de maatschappij, omdat het moeilijk is om woonruimte te vinden. De hoeveelheid criminaliteit in Nederland is weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. In de eerste vier maanden na de uitbraak van het virus daalden de misdaadcijfers fors. Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, is het aantal misdrijven weer gestegen, zegt de politie. Tussen maart en juni, toen veel mensen thuis moesten blijven, werden wel meer meldingen gedaan van WhatsApp-fraude, burenruzies, geluidshinder en overlast door jongeren. Ook geweld tegen mensen met een publieke taak nam toe. Amerika behandelt Hongkong voortaan hetzelfde als het Chinese vasteland. Dat heeft president Trump gezegd naar aanleiding van het aannemen van de omstreden Chinese veiligheidswet. Volgens Trump krijgt Hongkong geen privileges meer, geen economische voordelen... en geen export van gevoelige technologieën. Ruim twee weken geleden werd de veiligheidswet ingevoerd. Volgens China is die bedoeld om de orde te handhaven. Maar de verwachting is dat Peking de wet zal gebruiken... om de democratische vrijheden van Hongkong te beperken. Bij een botsing in Tsjechië tussen een goederentrein en een passagierstrein... is een dode gevallen en zijn tientallen passagiers gewond geraakt. De meesten van hen hebben botbreuken en kneuzingen. Het omgekomen slachtoffer zou een van de machinisten zijn. Het ongeluk gebeurde in Brood, een stad zo'n 30 kilometer ten oosten van de hoofdstad Praag. Het weer. Zodra de mist is opgelost, schijnt af en toe de zon. Verder af en toe een bui bij 17 tot 21 graden vandaag. Morgen wat meer bewolking dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. Zin ZFM met nu.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 Out. You have to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 We'll mm be -hmm.